11 uur. Dit is Doral met het NOS-journaal. De politie in Denemarken heeft het hoofd en de benen... van de Zweedse journaliste Kim Wal gevonden. De lichaamsdelen zaten samen met een mes in plastic zakken. Ook hebben duikers kledingstukken gevonden... zo is op een persconferentie bekendgemaakt. Haar romp werd al in augustus gevonden in een baai bij Kopenhagen. Twee maanden geleden raakte de journalisten vermist... na een tocht op de onderzeeën van uitvinder Peter Madsen. Hij wordt aangeklaagd voor de moord op Wal...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 Het weer is bewolkt. Vanuit het westen gaat het steeds vaker en harder regenen. Het wordt 12 tot 15 graden. De wind is matig tot hard, vooral aan zee. Vanavond trekt de regen langzaam weg en vallen er alleen verspreid nog wat buien. Morgen meer zon, minder buien. Wordt het opnieuw zo'n 15 graden. Dit was het -CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 is de zomer van ZFM met nu goede morgenzantwoord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 of St. Paul And the morning we got caught robbing from an old man. Old MacDonald he made us work But then he paid us for what it was worth Another tank of gas back on the road again Me and you and a dog named Blue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 and living off the land Being you and a dog named boo How I love being a free man Being you and a dog named boo Traveling and living off the land Welkom terug in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op 7 oktober 2017. U luisterde naar Lobo met het nummer Me and You en and het docname Boo uit 1973. Wat gaan we in het tweede uur doen? We gaan uh, praten met uh, de fractie bestuursbezetting van D66. Ik zal het dit keer goed zeggen. Van Ruud Zandberg en uh, Michiel uh, Michel Hermsen. Uh, Michiel. Michiel. Ja. Michiel. En dan gaan we daarna ook nog uh, naar dat onderwerp uh, praten... En dat gaat dan over Jess in Zandvoort met Erik van der Kuit en Hans eh, Rijmers. We hadden het even in het uh, voorgesprekje over gehad over mijn politieke activiteiten. Dus ik zal me een beetje op de vlakte houden met uh, vragen. Uh, maar in ieder geval welkom. Ik, ik ken dankjewel. Je, ik ken je als een uh, zeer begaand uh, man met de politiek in, in Zandvoort. En nu wissel je van uh, fractievoorzitter met Michiel. Met Michiel, ja. Ja. Maar je blijft nog wel politiek actief? Ik blijf politiek actief. Ja, anders gaan we je natuurlijk missen. Dat... <laughs> en dat mag niet, hè? Dat mag niet, hè. Nee. Nee. Je blijft toch raadslid gewoon, Nee, ja, ja, ik nee, ben een een raadslid. Bent, en ik blijf in ieder geval tot de verkiezingen raadslid. Oké. Okay. Ja. ja. En um, ik moet je zeggen, het is uh, uh, mijn uh, beëindiging van het fractievoorzitterschap... ...is nou niet bepaald een uh, paleisrevolutie nee. geweest. Nee. Het, het was is niet zo heel leuk, hè? Die tijd... Nee, het, het, het, het gaf wat, uh, wat trubbel's hebben we gehad. Maar eerlijk gezegd, uh, waren wij kort na de verkiezingen, hadden wij uh, binnen de fractie uh, al afgesproken dat uh, ik mogelijk gedurende de rit, of tijdens de rit, uh, zou wisselen van, fractie, uh, van, van functie. En... Um, ja, dat is er door allerlei omstandigheden niet, niet van gekomen. Uh, we hebben een heel verdrietig moment gekend met uh, Willem uh, Wisman. En uh, ja. toen, uh, ja, toen kwam Michiel natuurlijk in de fractie. En um, dat was uh, eerlijk gezegd voor mij een uitgelezen kans om die discussie binnen de fractie weer te starten van God Michiel. Ik ben inmiddels 71 jaar, niet dat dat, dat heel erg belangrijk is... maar uh, D66 is een jonge en dynamische partij. Dus daar past ook een jonge en dynamische fractievoorzitter bij. En uh, dat vond Michiel ook. Dus vandaar dat uh, Michiel dat is geworden. En uh, ja, dus, dus er, er was al een voornemen om dat te doen... Maar uh, inderdaad de omstandigheden uh, eind vorig jaar uh, hebben, dat, uh, hebben daar wel invloed op gehad. Een beetje natuurlijk. versneld eigenlijk. Ja, nou ja, versneld. Maar in ieder geval was dat een, een, een reden om uh, te stoppen. Uh, ik ben ook zoals bekend een tijdje uit de uh, relatie geweest door omstandigheden. En uh, ik moet zeggen dat uh, Laura van der Plas... Uh, op dat moment uh, in een sneltreinvaart, moet ik zeggen, een, uh, een nieuwe coalitie heeft uh, uh, tot stand gebracht. Samen uiteraard met Joan uh, uh, De Zwart uit Blaricum. En uh, nou, die, die coalitie. De burgemeester. Uh, die is er, ja, de burgemeester van Blaricum. En uh, die coalitie, die, uh, die zit er nu. En die, uh, ja, die, die uh, brengt zaken goed uh, op tafel. Ik tevreden. ben tevreden. Ja, ik ben tevreden. Dus, dus, uh, en, uh, ja. en je gezondheid is ook goed. Mijn gezondheid is prima. Ik ben alleen een beetje schoor, zoals je hoort. Heb je veel geschreeuwd? Daar wordt aan gewerkt. Oh. <laughs> Dat hij niet, zo, dat heet zwoel heet dat. Zwoer, oké, okay, dat houden we erin. Positief. Een ja, ja, ja. stem. Ja. Um, Michiel, jij bent uh, nou niet echt onbekend in de, in de politiek, maar um, <coughs> jouw ambities wethouder misschien in de toekomst? Nou ja, dat, moet, dat moeten we nog maar kijken natuurlijk hè. Nee, ik, ik, ik ben natuurlijk fractievoorzitter geworden en dat is echt een enorme eer. En ik heb ook wel uh, ik heb ook even, toen ik uh, de keuze keek, ook wel even naar rechts gekeken. Naar Laura van, uh, nou is dat niet wat voor jou? Ik ben ook wel veel uh, voor, de, voor vrouwen in de politiek, vond ik ook heel ja. erg belangrijk. Dat die ook een prominente positie krijgen. Uh, nou, we hebben met het bestuur over gehad en ook met de fractie. En uiteindelijk word je dan voorgedragen en dan kun je moeilijk nee zeggen. Want ja, inderdaad wat Ruud zegt, uh, en dynamisch, dan moet je er ook nakomen natuurlijk. Ja, ja. Dus ja, dat, uh, nou zo jong ben ik ook weer niet meer. Maar goed, uh, maar als je het dan hebt over ambities, uh, dan moeten we even het beloop laten. Ik, ik ben ook volop aan het werk. Uh, daar zie ik ook heel veel kansen. En uh, ja, als de kans uh, er is, ja, dan, uh, dan zal ik niet zeggen van dan neem ik hem niet. Maar ik, ja, kan, want ik heb als, uh, alle opties uh, staan open. Als je ja. wethouder uh, gaat worden, dan past er geen andere baan meer bij. Nee, dan past er Eigen geen andere baan in meer in bij. Nee. Niet, nee, je kan zelfs wel zeggen dat je, dat je als raadslid dat je er eigenlijk ook nog best wel druk hebt. Een ja. fractievoorzitter fractie ja. vraagt natuurlijk ook heel veel. Ja. Gelukkig heb ik uh, de mogelijkheid en de kans ook uh, binnen mijn gezin thuis. dat mijn vriendin ook gewoon uh, voor de kinderen er kan zijn. Dus wat dat er gaat, uh, dat wordt ook uitgebreid ook, uh, besproken. Dat ja, vraagt ja, het toch ook. Maar thuisgrond moet toch ook uh, meewerken? Ja, zeker en, weten. Ja, ja dat raadslidmaatschap ja. is uh, vaak heel heel veel werk. En vooral ja. met die dossiers die dus wat. tekkers zijn. Dat jij ook zijn. natuurlijk met... Uh, uh, nou ja, ik ben nog nooit raadzit geweest. Hè. Ik ben altijd buitengewoon raadzit oh, bui dat geweest. Is minder, dat is en, minder. Uh, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde. hetzelfde. Maar, weet je, ik heb ook aangegeven ik ben, ik ben zelf heel vaak weg. En maar. ik heb er op dit moment helemaal geen tijd voor. En uh, het liep zo zoals het liep. Maar uh, daar was ik op zich niet zo heel erg gelukkig mee. Maar ja, er was niemand anders. Dus nou ja, ja, je weet als je raadslid wordt of <coughs> voorzitter of uh, wat dan ook... ...weet je dat dat gewoon heel veel werk ja, met zich meebrengt. Absoluut. Anders kun je het niet goed doen, denk nee, ik. Nee. Nee. Het, het, het, het, het voordeel van uh, mm. de samenstelling van deze raad is... ...dat er betrekkelijk veel ouderen zijn die uh, de tijd hebben om dat werk te doen. Het nadeel van deze raad is dat er betrekkelijk veel ouderen zijn... Ja ja Nou ja, goed, maar er moet ook verjonging komen. Er moet een afspiegeling van de samenleving, de samenleving ja. zijn. Ja. En ik hoop dat met de nieuwe verkiezingen... Dat dat dan ook gaat gebeuren en dat we niet allemaal van die grijze sokken zoals muizen. ik. Uh, of die grijze muizen zoals ik. Uh, in de, in de nee, raad. Nee, maar ik krijg. geloof dat dat al gebeurt: dat er al verjonging in alle partijen in Zand wordt. Ja. ja, dat zie je ook, dat al gewoon, dat zie je ook gebeuren. Ja. Ja. En je moet natuurlijk niet uitsluiten dat de mensen die natuurlijk nu zitten. ook heel veel ervaring en uh, kennis meenemen in het, het hele raadsproces. Ja. Ja. Ja. En dat moet je ook niet vergeten, en dat roem ik Ruud ook altijd wel voor. Die kan alles herhalen uh, wat er acht jaar geleden gebeurd is. En ook de standpunten van de politieke partijen herhalen. Dus daar ja, zijn we altijd heel voor. Blij Ruud is ja, heel goed. Goed. Dat ja, is nog heel erg goed. het is ook heel waardevol over he? ja, al die kennis die er natuurlijk uh, nog is. Ja. Daar kunnen ja. jullie natuurlijk ook allemaal als jongeren. Ja. Dus heb u daar heel veel aan? Zeker. Ja. ja, want toen ik, toen ik begon, hè, ik ben zelf ook begonnen als buitengewoon raadslid. Mm -hmm. Toen raadslid inderdaad, wegens omstandigheden van het overlijden van Willem Wisman, dat ja. overigens ook uh, zeer hoog heb. Ja. Uh, en, en dan nu fractievoorzitter. En er kan veel gebeuren natuurlijk in vier jaar tijd. Ja. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook ontzettend interessant. We hebben hele leuke onderwerpen ook om, uh, om te bespreken. En het heeft ook, het he, het heeft ook wel wat aantrekkelijks. Ik moet eerlijk zeggen. Je, ja. je, je beslist toch over een, een dorp, over zaken die ontzettend ja. belangrijk zijn. Ja. En waar je dus echt wat kan terugdoen voor de bevolking. Ja. En dat maakt het wel mooi. Ja. En, uh, de verkiezingen komen eraan aan volgend jaar, in maart 2018. Kunnen ja. jullie daar al iets over zeggen? Of is dat nog binnenskamers, zeg maar, het programma? Nou, het, het programma is binnenskaders nog, want daar ja. zijn we volop aan het werk. Ja. en daar, daar zijn we ontzettend enthousiast over, over, over het concept en in ieder geval wat er ligt. Uh, als, hij, als hij uitkomt, en dat zal uh, vrij snel zijn. Is er geen tipje, wat je, iets wat je kan zeggen daar al nou, uit? We kunnen natuurlijk gewoon zeggen dat er in ieder geval de, de, de speerpunten van D66 gekomen. Goed onderwijs, goede zorg. Dat komt sowieso terug, absoluut. Ja. Ik ben zelf ook werkzaam in de zorg, dus okay. ik zie het ja, ook dus, in het ziekenhuis ja. gebeuren. Ja. Uh, zaken die gewoon echt uh, invloed hebben, zeg maar, ook op, op de samenleving. Uh, en ook op, gewoon op uh, bijvoorbeeld de spoedeisende hulp, wat je daar binnen ziet. En dat heeft allemaal puur te maken met het feit dat het, so het sociale domein, en als je het hebt over de WMO en de jeugd en dat soort zaken, toch... Uh, ja... Minder goed zijn geregeld dan je in de eerste instantie hebt gedacht. Vooral de jeugd, hè? Ja. ja, hier is het wel ontzettend goed geregeld. Dat moet ik wel uh, eerlijk zeggen. Um, zijn er dingen die je beter kunt? Landelijk, ja, absoluut. Ja, als je inderdaad al over jeugdzorg hebt, de mate waarin. In, in, in, echt jeugdigen, zeg maar, dan in één keer in aanraking komen met een, een, een GGZ-instelling. Ja, dat vraagt gewoon ontzettend veel. Dus dat vraagt ook heel veel over op preventie. Ja. Je merkt gewoon dat het door, die, door al die verschillende wetgevingen... dat het heel lastig is om daar een goede baan in te vinden. Ja. En dat zie je dan weer terug in de druk op uh, spoedeisende hulp. Dat zie je dan weer terug uh, Nou ja, dat hoorden we als eerste onderdeel ja. al vanochtend, hè? Met uh, de herstelacademie dus inderdaad. Dat het dus best wel lastig is om om die verbindenis te, te, te krijgen, om, ja. om die mensen te helpen, zeg ja. maar. Die vallen vaak dan toch tussen het wal en schrift. Ja. Uh, ja. nou. Absoluut, nou. ja. Oké. Okay. Ja. En duurzaamheid natuurlijk. Duurzaamheid natuurlijk want, want ook. Ja. kort geleden heb jij nog een motie ingediend. Oh, ja. ja, Vertel dat ja, eens Zeker, Even ja. over. zeker. Nou, dat, we zaten ook heel erg met, uh, met de verkoop van de aandelen van Eneco. Nou, je merkt nu ook, het is echt een hot item. En je merkt ook dat Den Haag nu uh, tegen de verkoop is. Overigens uh, heeft dat geen invloed op de, op de mate van invloed die je hebt dan, uh, binnen Eneco. Alleen de gemeente Rotterdam heeft vetorecht op die aandelen. Dus zodra die gaat verkopen heb je als gemeente eigenlijk geen invloed meer. Uh, dat is het ook natuurlijk ontzettend lastig. We hebben gezegd, van, nou ja, stel dat je toch overgaat tot verkoop, stop dan die opbrengsten in een duurzaamheidsfonds. Waarom en... moet je verkopen? Misschien is het een hele rare vraag hoor, maar waarom moet je verkopen? Ja, je moet niet verkopen. Het gekke is, dat uh, er is een wet voor. Die geeft ook aan dat je als, als gemeente zeg maar, niet publiekelijk in een commercieel bedrijf uh, mag deelnemen. We hebben natuurlijk die opsplitsing gehad bij 1-1-2017. Uh, dat, dat is opgesplitst, Eneco is opgesplitst in uh, Stedin. En, ja. en daarnaast uh, Eneco, uh, commerciëls eco beheergroep, volgens mij even uit mijn hoofd. Uh, daar hebben ze natuurlijk ook heel lang naar gevochten. Ja. Um, en, uh, en die wet geeft eigenlijk alleen maar aan dat je, dat je als, als overheid het niet mag uh, mengen in een... In een als publiek belang zeg maar, in een commercieel bedrijf. Het zegt niks over als je die aandelen al had. Dus in feite ben je niet strafbaar. Uh, maar uh, als je dan kijkt zeg maar, naar de invloed die gemeentes hebben. dan is die eigenlijk nul. Het zijn stille aandelen. Uh, je kan er niet zoveel mee. Je hebt wel enorme uh, opbrengsten zeg maar, qua rendement. Dus dat levert heel veel op. Ook voor de begroting. Maar dit invloedt zeg maar, op duurzaamheid. En het publiekelijke belang is eigenlijk al niet meer aanwezig. Omdat de borging zeg maar, al in, de, in een andere wet zit, uh, ja. is vastgelegd. Ja, dan heb je de optie zeg maar, van nou, uh, gaan we verkopen of doen we het niet. Je merkt gewoon dat best wel uh, die twijfel is ook terecht. Van, ja, wat moeten we nou eigenlijk? Alle andere bedrijven zijn in feite al uh, verkocht. En dus zoals ik al net al zei, ook, Rotterdam is de enige met een, met een aandelen veto. Dus die heeft invloed op hetgene wat er, wat er gebeurt, zeg maar. Als je het hebt over duurzaamheid. En alle andere aandelen zijn eigenlijk niet relevant. En als je dan kijkt naar Den Haag, die even uitmaken of iets van 20% heeft. Die hebben dan 20% van de aandelen. En stel nou dat je dan toch nog 70% heeft en Rotterdam verkoopt, heb je niks in te, in te brengen, zeg maar. Want je hebt geen vetorecht. Nee. Dus dat maakt het wel lastig. Wij hebben toch gezegd: stel nou dat je dan toch moet verkopen, je gaat verkopen, want dat is eigenlijk wat de aandeelhouderscommissie. Zijn al die gemeentes, en daar is, er dan, dan is er gewoon een commissie voor, die hebben gezegd: nou, het, het beste is om gewoon te verkopen. Wij hoeven het in ieder geval niet te doen voor het geld, maar stel nou dat je dat doet en je wilt toch nog wat doen aan duurzaamheid, stop dan die opbrengst in het duurzaamheidsfonds. En wat, wat, wat kun je daarmee doen? Je kan er van alles voor bedenken. We hebben natuurlijk wel gevraagd zeg maar, aan, de, aan de burgemeester en wethouders en het college. Zeg maar, dat komt dan met een, met een goed plan uh, om, uh, om dat te verdelen. Mm -hmm. en wij hebben toen een aantal suggesties gedaan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, laservergoeding. Op het moment dat je je dak isoleert, dan moet je je dak er, zeg maar, 5 centimeter groter maken, want vaak wordt het er bovenop geplaatst. Mm -hmm. nou, Zo'n laservergoeding kost, uh, zo kost al bijna 1200 euro. Mm -hmm. ja. Als je toch een duurzame gemeente wil zijn... en die ambitie heeft het college ook... laten we dat soort dingen dan vergoeden. Je kan ook denken ja. aan uh, gezamenlijk inkopen van, uh, van zonnepanelen. Een soort koopproductie daarin. En nu wordt het in ieder geval de optie geboden... maar kun je dan niet een deel vergoeden. En dat soort zaken die dan terugkomen. Ja. Je kan ja. ook mini-windmolens plaatsen. Ja. En wat je... Uh, en wat je ook wel merkt inderdaad, en dat vond ik ook wel het mooie van het CDA... want natuurlijk ontzettend gelobby tegen de windmolenparken op zee... die overigens ook van Eneco zijn. Als je op dat moment had gevraagd, nou, zullen we verkopen? Verkoop dan maar. Eh, dat was in de in instantie in, in ons idee ook van, ja, wat moeten we dan nog met die aandelen? Want als je toch niet luistert, zeg maar, wat, wat, wat voor invloed hebben we dan? gaat toch misschien wel ten laste van, de toeris, van het toerisme, zeg maar. En je merkt toch nog wel dat, dat die twijfel er nu is, want je, die invloed op duurzaamheid... Ja. ja, maar die heb je eigenlijk in feite niet meer. Nee. Dus hou het dan in eigen hand en doe dan gewoon wat terug voor de burger. Ja, dat zou mooi zijn ja, ja. inderdaad. En we hebben het dan hier over mogelijk 1,2 miljoen en meer. En dat is een behoorlijk duurzaamheidsfonds. Het hopen, ja. Ja. Mooi bedrag. Ja, absoluut. Ja. Ja. Heb je nog een uh, tramverbinding? Ik nou ja, heb ooit de... nog een presentatie <laughs> gemaakt van D66 over ja. een tramverbinding uh, op wachtenstof. Ja. Ja, ja, we hebben er ook nog wel eens aan gedacht. Dat zie je dan ook wel terug in het Mobiliteitsfonds. Dat is overigens ook natuurlijk wel een hot item zeg maar, binnen de ja, Raad. Ja. Van hoe krijgen we nou zoveel mogelijk doorstroming naar Zandvoort? En, en daar mag zeker wat meer, echt wel wat meer aan gedaan worden. Maar dan bijvoorbeeld zo'n verbinding kan ook het bestaande spoor. En dat zijn allemaal ja. van die opties. En daar wordt er ook over gepraat. Nou ja, zeg maar. er is een groep, hè, werkgroep, hè, ja. geloof ik, hè, die daarover ja. praat. Ja. Ja. Ja. ja, want ik verbaas me nog steeds over dat als je de zeeweg afrijdt, mooie twee baans weg, dat je op een gegeven moment, je wordt er weg één baans en dan loop je vast in de binnenstad. Ja. Ja. En datzelfde met de van zon zon aan, want dan denk je, nou, gaat lekker. Ja. Zuiken, dan kom je me heemsteden ja. onder de door van het spoor. Ja, dan sta ik midden in de stad. Ja, ja, ja. ja. Dat en dat is, is natuurlijk heel slecht voor de doorstroming. Ja, ja. Maar Absoluut. dan moet je toch meewerken, mee moet Haarlem meewerken, denk ik, de heemsteden ja, ja, en Heemstede. We zitten hobby. gewoon in een, in een regio ja. uh, Zuid-Kennemerland. Je, je merkt natuurlijk wel, en dat blijft natuurlijk altijd een hot item, is dat niet iedereen gewoon het verkeer langs zijn huis wil hebben. Nou. En je zit natuurlijk met overveen en met, uh, met aardehout. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon een lastige discussie. Kijk, wat je wel merkt is dat de doorstroming wel beter geweest is. Want ze hebben een soort van stoplichten systeem bedacht. Dat je in ieder geval wat meer doorstroming hebt vanuit Heemsteden. Of het nou echt werkt, ja, ik betwijfel het. Maar goed, uh, ja. Ja. gelukkig hebben, regelen we het hier wel heel goed. Als er alle hele drukke dagen zijn. Dan, wordt het, dan stroomt het verkeer tenminste wel, ja. uh, wel goed door. Ja. Ja, vroeger hadden we geen verkeersregelaars. En toen kwamen de mensen ook allemaal weg. Ja. <laughs> <laughs> duurt het misschien wat langer. Um, we gaan even tussendoor een muziekje draaien en dan spreken we zo meteen nog, uh, nog even verder. Goed.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 En we luisteren naar Cliff Richard met het nummer Summer Holiday uit de gelijknamige film van 1963. Dat kan ik me nog heel goed, goed herinneren. Ik kan ik me waarschijnlijk ja, nog ja. wel herinneren. Cliff Richard was ja. mijn favoriet niet. Nee? Uh, nee, nee, nee. Wie Ach, was het dan? Elvis? Muziek? Nee, nee, nee, nee. Ik was meer van de Beatles, de Beatles, de Beatles en de Rolling, de Rolling Stones. Oh. The Animals. Our oh, oh, ja, the House Rocker. of the Rising Sun, <laughs> hè? House of the Rising Sun, ja. Ik merk echt een generatiekloof. Ja, ja, Je bent ja, de jongste, Michiel, ja, ik ben die is. Ja, we praten verder met Ruud Zandberg en Michiel de Hermsen over de fractiewisseling en de politieke toekomst van Zandvoort zo'n beetje. Ja. En uh, dat, uh, dat is voor Zandvoort is dat natuurlijk soms best wel lastig. Want er zijn hier natuurlijk allerlei belangen die conflicteren, zoals uh, toerisme en wonen. En uh, daar proberen we altijd een balans in te vinden. En als we die dan denken te vinden, dan hebben we weer een actiegroep die er niet bij eens is. <laughs> en dat is soms, uh, soms best wel lastig. Ehm... Um, je zegt dat je in een ziekenhuis werkt. Ja. Um, wat vind je van de ambulancebereikbaarheid hier in Zandvoort? Ja, dat is natuurlijk ook nog altijd een hot item. Hè? Ja. Ja, ik, denk, ik moet wel zeggen, um, als je kijkt naar het hele systeem, hè, het feit dat er ook uh, dekking moet plaatsvinden, dat je, dat je ambulance aanrijtijden ook uh, belangrijk zijn zeg maar, als ambulance dienst voor de contacten die je hebt met je zorgverzekeraars. Ja, dat is best wel een hot item. En uh, het lastig is ook en Dat merk je ook vaak ook in de terugkoppeling die je krijgt Dat ze er alles aan willen doen om te zorgen Dat die, dat die aanrijdtijden en die dikkingsgaat Dat die er gewoon is en je merkt ook wel dat door het stallen zeg maar, van de ambulance Hier tijdens grote evenementen uh, Er zit altijd eentje in uh, In het brandweerstation In het centrum Volgens mij hebben we natuurlijk ook de EHBO-post uh, Bij de KNRM hier in Zandvoort Dus daar wordt ook altijd heel veel gedaan Er vaak ook nog wel een ambulance En je hebt natuurlijk de motor Zeg maar de, de Vooral ja, als een motor ja, ja. die ook heel vaak gebruikt wordt. En als het echt een heel groot trauma is, heb je natuurlijk de traumahelikopter. Nou, dat, dat, dat valt al onder die dekking. En dan vind ik het eigenlijk wel heel knap dat ze dat doen binnen de bestaande budgetten. Kijk, persoonlijk, en dat blijkt er toch weer eh, de sociale, liberale kant naar voren. Ik vind dat je in bepaalde plaatsen, in bepaalde uithoeken, dat je daar gewoon een ambulance moet gaan stallen. Alleen, ja. er, is, er komt vanuit de zorgzekeraars geen geld om dat te stallen, om daar een ambulance neer te zetten. Ja, de vraag is dan, moet je dan als gemeente misschien wel gaan bijschieten? Daar moet je gewoon serieus over na gaan denken. Nou, ja. weet ongeveer wat het kost. Ja, vooral met van die grote bijeenkomsten, waar veel mensen komen, zo'n evenement waar 40, 50 duizend man komen, zeg maar... Ja. Ja, dan moet die bereikbaarheid moet gewoon goed zijn. En dan merk je wel dat, die, dat dat er ook is. Voor dat soort evenementen is het er ook. Want dan okay. moet je ook wel denken dat die evenementen worden natuurlijk georganiseerd. En er zit een organisator. En die moet natuurlijk wel een bepaalde eisen voldoen. Ja, dus en dan die moet zal dan ook, dan, ja. ja, als een Max Verstappen hier bijvoorbeeld komt. Ja, dan uh, moet, dan, ja, dan staat er een, een trauma-helikopter en uh, Een paar ambulances. In, uh, ja. ja, dat ja. zijn toch wel een hoop ja. mensen die dan komen. Ja. <laughs> en ja... Hoe meer mensen, hoe, meer, en hoe groter de kansen dat Kans, er ja, gebeurt. Dat ja, er gebeurt, zeker. En dan moet je die dekking ook gewoon hebben. En die, die zit er eigenlijk al standaard wel in. En daar ja. ben ik ook wel hartstikke blij mee. Maar als je het nou hebt zeg maar, over de aanrijdtijd. En volgens mij is het met name s'nachts een probleem. Ja, daar moeten ze gewoon echt goed over na gaan denken. En met name ook de veiligheidsregeling het van het ja, hoe ga je dan die dekking neerzetten? Mensen daar hebben daar allerlei suggesties voor. En je moet mensen natuurlijk over de kans geven, maar we gaan het hier natuurlijk wel over veiligheid. Komen, en ze, komen ze uit Haarlem ja. altijd? Uh, nee, hoofddorp Ho -oh. Haarlem, Hoofddorp. Mm -hmm. uh, wat ligt er een beetje aan hoe die, hoe die dekking is? Ja. Ze hebben natuurlijk, je hebt natuurlijk een bepaalde SCA's. Ja. Dat okay. heb ik zelf ook, ik werk in het ziekenhuis als teamlid van de zorgadministratie. We hebben bijvoorbeeld twee spoedeisen, Hul, eentje in Den Helden en een in Alkmaar. Ja, die dekking moet er gewoon zijn. Je ja. moet zorgen dat het er is. En er zijn ook beschikbaarheidsgelden voor, maar ja, Je ja moet dat moet het wel ik, regelen. Wat ik bijvoorbeeld uh, niet helemaal snap, maar dat is, misschien, uh, ligt misschien aan mij. Um, we hebben natuurlijk het brandweer, dus de veiligheidsregio Kennemand, waar het oh. nou allemaal onder valt. Ja. Uh, dan wordt er wordt een nieuwe uh, kazerne gebouwd in, uh, in Zandvoort-Noord. Ja. Ter vervanging van de oude, dat was dan het uh, idee. Ja. Maar nu hebben we er twee. <laughs> ja. Ja. Dus we hebben in het centrum we hebben we een uh, kazerne en in het Noord hebben we een kazerne. Ja. Nou, dan zou je dus denken, van, nou, misschien dat die kazerne dan eigenlijk te groot is, omdat er een aantal auto's dan in het centrum staan. En misschien hm. zou dan die plekken die dan over zijn, kunnen worden gebruikt voor ambulances in de nacht. Ja. Ja, en daar daar is en dat is ja, en daar is dus gewoon geen gedekking voor. Kijk, die, die, uh, die gelden, zeg maar, ambulance diensten worden betaald met de zorgverzekeraars. Ja. Of door de zorgverzekeraars. Dat is eigenlijk ook waar wij jij en ik allemaal uh, zorgpremie zeg maar, voor betalen. Maar die zegt niks over uh, zeg maar, het stallen van een ambulance bij een Dat, bij een zit, daar niet, dat zit daar niet in, in Nee, ja. dat zit ook niet in die afspraken en die gelden komen daar ook voor daarvoor niet vrij. Ja. Maar is dat dan alleen in Zandvoort of is dat, dat is overal? overal. Ja. Ja. ja, ze hebben echt gedacht. Euh, zeg maar, euh, ze gaan er vanuit, zeg maar, door euh, een aantal efficiëntie Dat het in een bepaalde ziekenhuis dat je daar, als je ambulance daar stelt. Zeg maar, dat je een bepaalde denkingsgraad hebt en dat het daarmee voldoende moet zijn. Ja. En ze worden afgerekend op hun aanrijdtijden. En ze gaan er ook vanuit dat die, en dat klopt ook in die ja. regio, maar in Zandvoort wijkt die af. Dus moeten gewoon met een goede oplossing komen. Ja, ja. Nou, absoluut. Nou, het is niet even een stuk uh, te lange uh. wegen zijn er. Uh... Ja, stond voor Solan is toch iets anders dan de Europaweg. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, dat is, dat is ook zo, ja. ja. ja. Nou, in de grote steden, daar hebben, hebben ze ook daar last van. En daar hebben ze weer een hele andere problematiek over de uh, densiteit en de densheid van het doorkomen zeg maar, door die straten en door het verkeer. Ja, op bepaalde momenten zal het daar ook ontzettend druk zijn. Ja, ja. Haarlem is toch uh, de hoofdstad door. van, uh, van uh, Nederland zo'n beetje. Ja, ja dat, uh, dat zijn allemaal keuzes in, uh, ja. in, in de, uh, gevallen waar je geen invloed hebt. ja. ja. Um, de toekomst. De toekomst. Van Zandvoort. Van Zandvoort, hoe zien jullie die? Hoe zie jij die? Hoe zie ik die? Um, is het wonen, is het werken, is het toerisme? Is het bijna alle drie? Ik denk bijna, <lacht> ik denk bijna alle drie. Ik denk dat we hier door dat toerisme, wat ontzettend belangrijk is, dat moeten we nooit vergeten. Ja. Dat het echt, ook echt toerisme gewoon enorm veel werkgelegenheid opbrengt. En natuurlijk ook enorm veel inkomsten voor, voor ondernemers hier in Zandvoort. En die moeten we niet vergeten. Want toerisme is denk ik wel het belangrijkste... ja, belangrijkste uitermisier... de in, belangrijkste in, in, in, in, in. inkomstenbron in Zandvoort. Qua werk... kijk, we moeten ook niet vergeten... dat we ook nog een keer een, een, een bedrijfterrein hebben in Zandvoort. Daar moeten we ook goed over nadenken. Over wat we daar neerzetten. Hoe we daarover uh, uh, spreiding doen. En als je het hebt over wonen... ja, er is weinig meer mogelijk om te bouwen. Die zitten gewoon ingesloten in twee natuurgebieden. En dan moet je eigenlijk elke... Uh, Elke vierkante centimeter moet je, moet je benutten. Ja, dat, dat komt niet de, de minister hè <laughs> Dat is al heel lang geleden. Ja, ja. ja. Maar ja en, en, um, en wat je ook merkt als je dan toch even over de toekomst, dan merk je ook in de politiek ook, uh, dat er uh, toch uh, minder aanwas is dan je denkt. En uh, dat, dat valt gelukkig bij ons uh, mee. Er zit wel een aardig stijgende lijn, ook landelijk. Um, maar ja... Die, ik vind het toch wel een beetje een, een soort van taak. ook om uh, Omdat als je interesse hebt. Om dat gewoon te doen. En we hadden het natuurlijk ook net over lidmaatschappen. Mm. Voorheen wil je lid zijn. Nou, we hebben een aantal leden die zijn lid al sinds, uh, sinds de jaren 70. Zo beetje, zoals Ruud. <laughs> ja, ja. Maar ook uh, mensen die niet actief zijn. Die gewoon achter de doelstellingen staan van D66. Ja. En je, je merkt ook wel dat er ook mensen zijn. Die gewoon inderdaad lid willen worden. Omdat ze wat willen veranderen. Ja. En dat is ook heel mooi. Want daarvoor moet je het eigenlijk ook wel doen. Als je invloed wil hebben. Dan moet je dat ook op een of andere wijze moet je dat doen. Nou, ik zit altijd te denken van ja, uh, Sandveld heeft natuurlijk in de, in de zomermaanden, in het seizoen, hebben ze natuurlijk heel veel uh, arbeid. Heel veel mensen kunnen hier dan werken. Maar in de winter zakt dat een beetje in en uh, is er voor heel veel mensen is er eigenlijk niet zoveel werk. Dus er zou je eigenlijk meer bedrijven moeten hebben die alleen in de winter actief uh, zouden zijn. Of, of gewoon bedrijven die gelegenheid, werkgelegenheid kunnen creëren. Ja. Maar ja. Uh, Welke bedrijven zijn dat dan? Ja, die zijn er eigenlijk niet. Uh, nee. Nee. nee, ja, dan moet je het inderdaad hebben van uh, misschien een, een aantal. Uh, ja, dit, dit, dit is inderdaad een hele lastige vraag. Ja, ja dit is natuurlijk een beetje denk ik hoe je het als uh, ondernemer aanpakt. Ik bedoel, ik ken ook een aantal ondernemers die aan het strand zitten, die uh, in de zomermaanden uh, personeel. Uh, uh, ...hard laat werken en goed betaald... ...en dan zorgen dat ze in ieder geval de winter weer kunnen overbruggen. Ja. En die gaan dan vaak in de winter weer op vakantie. Dus dat zijn, dat zijn gewoon... Uh, ...dat vind ik mooie voorbeelden van hoe het goed kan. Kijk, je hebt natuurlijk ook al... Uh, ...je kan natuurlijk als gemeente een aantal trucjes inzetten... Winterparkeren was er bijvoorbeeld een, eentje al, een goede van... ...waardoor je toch misschien wat weer aantrekkelijk kan maken... ...om, uh, om naar Zandvoort te komen. Te komen ja. Nou ja, kijk, een van de dingen waar ik dan later achter ben gekomen... ...en dat is dat wij de kans hebben gemist met, uh, met internet... Uh, in zondag komen diverse zeekabels binnen. En die zijn allemaal doorgetrokken naar Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem... waar de datacentra's zitten. En die profiteren van, uh, van die kabels. Dat is uitgegroeid tot, uh, tot megaconcerns. En ja, er is natuurlijk altijd behoefte aan, uh, aan internet en, uh, en data en opslagcapaciteit... Ik denk dat als je het, het voor elkaar kan krijgen als, als gemeente, dat er in de toekomst hier een, een datacentrum komt van, uh, van een Google of Facebook of een Yahoo of weet ik veel wat. Ja, dus dat dat, dat zien we straks in het verkiezingsprogramma van GBZ terug, of niet? Nou, nee. Dat heb nee, niet nee, nee, Maar dat zijn dan wel dingen. Uh, wat dan, ja, door ontwetendheid is dat ons ontschoten. En dat ja. is wel jammer. Ja, het is wel lastig, hè? Die datacenters, daar vraag je wel wat, ik zal er heel kort even op ingaan. Die datacenters, maar heel lastig. dan moet je dus. Uh, concreet zeg maar betonnen constructies bouwen want je moet het beveiligen en dan moet er wel, dan moet, bepaalde impact moet ook tegengaan Er zijn een aantal van die centra ook uh, achter permanent ergens in de buurt Ja, daar, daar komt al, ook al uh, heel veel data binnen. Die, die gebouwen zijn bestand tegen nou, diverse uh, ongelukken, raketinslagen, je, moet je, dat kun je zo gek niet bedenken ja, het, ik vraag me af of je dat hier dan nog zou kunnen bouwen zeg maar, binnen de beperkte ruimte van zand. Maar goed, dat is daarnaast. ja, ja het toerisme geeft natuurlijk wel uh, wat mogelijkheden. Want uh, er worden op dit moment uh, hotels gebouwd. Er is een nieuw ja. hotel aan de, aan de, de Noordboulevard ja. Ja. gekomen. Er zijn ontwikkelingen uh, op het circuit gaande. Um, dus een hotel kan, uh, hoe heet het, 12 maanden per jaar uh, kan dat ja. exploiteren. Er zijn mogelijkheden. Uh, we kennen nu het, het, het Bungalow Park, ja. maar wellicht dat bij de ingang van het circuit dat uh, die camping uh, een, nu ook het jaar rond zou kunnen draaien. We hebben dat in Bloemendaal gezien, ja. die ja. camping die dat doet in feite. Dus er zijn best wel kansen uh, voor toerisme, maar dus ook voor de werkgelegenheid hier in Zandvoort. En, uh, ja, want hotels en dat, die brengen ook weer werk met zich mee. Dus, precies. Uh, ja. En je, je kan als hotel, kan je hoef je niet alleen op verblijfsaccommodatie te storten. Je kan ook uh, conferenties organiseren yes. Yes. en dat soort zaken. Ja. Ja. Dus Helemaal waar. Ja, maar dat kansen. Zijn. Dat zou heel veel. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar we moeten het wel doen, want uh, ik kan me herinneren in de tachtige jaren dat we het daar al over hadden. En uh, ja, oké. Okay. Dat is natuurlijk... Een... Zeg nooit nooit, hè? Nee, we blijven proberen. Zo is dat. Ja. Nou, Er zijn natuurlijk op, de, op het Badhuisplein... Uh, worden de zaken ontwikkeld... die daarin... In, uh, uh, ja, een, een rol kunnen spelen. Ja. En uh, stel dat dat op een redelijk... korte termijn... Uh, uh, gaat gebeuren. Hè. We zijn er nu al 30 jaar over aan het praten. Ja, het zeggen, maar maar goed, stel nou toch <laughs> dat het. Kijk, het Watertorenplein is toch ook. Is uh, uh, hoe heet het? Uh, geluk, dankzij. Overigens ja. Han Cohen, die daar het initiatief uh, namens OPZ in heeft genomen. En ik geloof dat Carl Simons daar destijds ja, dat... toch ook een rol in heeft gespeeld. Nou, kijk. Uh, het duurt wat lang, maar uiteindelijk lukt het wel. Ja, ja. En kennelijk is de zee, als ik zo kijk, heel. Kijk eens, <laughs> ik moet een, ja. ik moet een ja. beetje lachen. Er loopt iemand in zijn zwembroek op straat. Ja, maar goed, kijk. Nee, maar die ontwikkelingen op het badhuisplein uh, zijn natuurlijk uh, uh, heel belangrijk. En uh, niet uh, voorstelend Dat is waar, Ruud. Ja, dat is ja. helemaal waar. Absoluut. Dat is een mooie reuze dat de afgelopen maanden. Ja, ja. prachtig. Ja. Ja. Geweldig. Ja. ja. Ja, ja, dan zie je er eens af in de krant, terug, krant dat ja. mensen er niet, uh, niet zo geschormeerd zijn. Ja, dat vind ik dan weer zo jammer altijd. Dan heb je ja. altijd weer mensen die dan iets leuk vinden Want dat en trekt die ook, dan weer tegen zijn. Het ja. trekt ook mensen natuurlijk ook, zo'n zo reuze rat. Ja, Zoals ja. een filmpje op YouTube. Ik had er geen tijd om erin te gaan. Maar ik je ben erin geweest hoor. Een filmpje op YouTube ja, zit je er dus in. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ja, het is ja. ook leuk. Ja, als je er inderdaad zo kijkt, dat zijn toch wel zaken die mogelijk zijn gemaakt. Juist door die ontwikkelingen op toerisme. Ja. ja. ja en mede ook natuurlijk door de coalitie op dit moment. En daarvoor. Dus dat zijn wel, het zijn wel echt, we zien echt wel kansen. En ik onze wethouder doet en zet zich er ook ontzettend hard voor in. Voor ja. dat soort evenementen. Om te zorgen dat het gewoon weer aantrekkelijker wordt. En je merkt ook wel dat de ondernemers ook wat creatiever worden. Voor zover dat het al niet waren. Want ik moet wel zeggen dat de ondernemers in het zand wordt ijzersterk zijn. Ja. Maar en die wat, mate van creativiteit ja. zie je gewoon goed terug. En wat ik ook zie gebeuren is dat er... Dat zandwoord mooier gaat worden. Zeg maar. Ze zijn bezig om zandwoord toch mooier te maken. Hè? Ze zijn ja. nu bezig bij de kippentrap. Hè, om te zeggen. Ze zijn helemaal aan het schilderen. Ja. Nou, het ziet er fantastisch uit. Ja. Dus, die is al heel oud hoor. Die, die is heel oud. Ja. Maar het is een fantastisch heel oud. Uh, ja. ja. Het... En, het en zijn dat... soms kleine dingen, ja, ja. Kleine maar ik liep, er, ik liep er inderdaad gisteren ja. ook langs. Maar kijk eens naar de Kerkstraat. Hoeveel is daar niet geïnvesteerd? Ja. Moeten we alleen nog even die nachtwacht weghalen? Want dat ziet er niet uit natuurlijk. Oh, die daarboven, boven de... Ja, ja. ja die is allemaal gescheurd en zo. Nou, maar ja. als, je, als je het inderdaad hebt als zo'n kippertrap... Ja. Nou, dat is nou een prachtig voorbeeld van een mooi initiatief... waarin allerlei factoren zeg maar, meespelen. En dat kan natuurlijk ook heel mooi nu in die parken. Hoeft niet veel geld te kosten ook? niet veel geld te kosten. Nee. Maar dat is nu ook juist door het beleid natuurlijk wel af de afgelopen jaren hebben gevoerd, is daar ook de ruimte voor om dat te kunnen doen. Er is ook geld voor, er is ook ja, geld voor. Ja, ja, ja. ja. En dat zijn die kleine dingetjes. Ja, en je hoor. ziet ook langzamerhand, en dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld, en als je dus kijkt naar die geladen, die is natuurlijk snel opgeknapt, en natuurlijk in een rap tempo, ontzettend mooi opgeknapt, de hoge weg. Dus het Sonsplein begon, ja, met die uit. stenen die ja. wel 45 jaar lagen. Dus. Ja. Ja. Hey, maar dat soort dingen. Kijk, en we willen daar ook wel gewoon mee doorgaan. Door er echt iets moois van te maken. En dan doe je ook echt wel terug. Het is tastbaar. Kijk, we kunnen natuurlijk al eindeloos zeggen dat we een fantastisch economisch beleid hebben gevoerd. Maar dat voel je niet zo snel. Kijk, wat je wel voelt is dat je in ieder geval minder belasting bent gaan betalen. Of relatief minder. en Volgend jaar ga je weer minder betalen. Het blijft allemaal qua indexatie. Dus wat dat er gaat is, in zandert ook wel weer een hele aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Ja, want het is financieel gaat het goed, hè? Toch, het gaat uitstekend. Ja. ja. Leuk. Ja. Er een beetje extra geld erbij van die aandelen van de NECO. Ja, nou, dat kan dan ja, weer, dat duurzaamheidsfonds. Ja. Ja. Ah, niet alles. Hè. Niet alles, nee, we dekken natuurlijk ook nog wel. En dat blijft natuurlijk ook wel. Uh, en dat, dat vind ik ook wel het mooie bijvoorbeeld van het OpenZet. Van Joop Berens, die financieel ook een hele goede bijdrage uh, doet. Mm -hmm. Daar kan ik ook heel goed mee sparren altijd. Uh, daar zit ook gewoon heel mooi uh, de dekking zeg maar, van de afgelopen tien jaar. Aan, aan, af, voor de komende tien jaar qua uh, rente. Uh, Opbrengsten die je dan misloopt, die worden daarmee gedekt. Ja. En dat je dan het restant, als een 1,8 restant, 1,2 eventueel. Dus even, gaan we even uit van de minimale opbrengst in het duurzaamheidsfonds kan stoppen. En dan heb je en de begroting heb je gedekt. En je hebt iets moois voor de burgers. Dat ja, ja. lijkt me ideale dat combinatie. Het is leuk tot. om wat voor de burgers inderdaad te doen. Ja. Want die uh, verdienen dat ook eigenlijk. Zeker, wel, toch? Ja, en ik vind ook wel dat we gewoon mogen verduurzamen. Zeker? Ja, absoluut. Ja. Dus de ijsbaan straks op. Uh... Als het, zou, als het zou kunnen op windenergie en zonnecellen, <laughs> ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. ja, Kijk, maar dat zijn ook, als je het nou hebt over hoe, hoe goed zand wordt, het eigenlijk doet en hoeveel er georganiseerd wordt, is zo'n ijsman natuurlijk ook fantastisch. Dat trekt ontzettend veel mensen, ook in de winter. Uh, dat is leuk. En, en, en als er alleen antwoorden op afkomen, is het ook mooi. Weet je, het, is, het blijft leuk. Het is leuk voor de, uh, voor de die, die, kinderen. Het is leuk voor de mensen met kinderen. voor mensen die gewoon lekker willen schaatsen. Het is Het leuk. Er wordt altijd een morreltje gegeven. Ja, weet je, dat is ook leuk. Ja. Dat is ook leuk. Dat is fantastisch. Ja. ja. Er wordt veel, veel gedaan. Er wordt veel gedaan. Ja. Ze hebben maat, hebben ze jouw maat niet. Niet. Nee. niet? Te nee. groot. Mijn voeten zijn te oh, dat is zielig. <laughs> dus... Uh, nou, we willen jullie in ieder geval uh, hartelijk danken voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. En uh, nou heb ik me een beetje gedragen, hè? <kijntje> ik ben niet ontevreden over jou. <laughs> Zo, dat zeg ik je niet tevreden. <laughs> dankjewel, heel dank je wel, Dank heel voor jullie wel voor komst. Ja, en, uh, graag gedaan. Spekje jullie jullie andere keer, nog een keer. Ja, dank. leuk.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 en je problemen, die nemen ze mee. Broodje waaien in Zandvoort. Broodjes en koffie gaan mee. Ja, en dan zijn we als uh, het laatste onderdeel... Uh, ja, Hans Rijmers. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Met uh, Jess in Zandvoort, hè? Ja. Vertel eens wie er ja. komt morgen. Nou, uh, uh, het weer mag wel ietsje beter worden, hè? Ja, hè? Dat is wel treurig, het, hè? Nou ja, we roepen altijd als het slecht weer is, is het goed voor de krochten. We bezoeken bezoekers, maar als het dit weer is, dan... Komen ze ook niet. Is het ook weer te slecht. Maar goed. Ja. Uh, ja, we, we blijven morgen... positief, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, morgen een geweldige pianist. En dat ja. blijkt ook wel omdat we die uh, uh, uh, uh, gewoon alleen met de trio laten spelen. He, dus okay. een pianist die, ja. die het krediet verdient uh, om de aandacht uh, door drie te delen en niet door vier. Omdat er anders een, een normaal gesproken solist bij is, uh, uh, vocalist of een instrumentalist. Ja. Dat maakt ja. er verder niet uit. Maar dit is... Uh, ja, Zo'n fantastische pianist die moet je gewoon lekker uh, alleen laten spelen. Wat speelt hij? Nou, uh, uh, piano hè. Uh, maar uh, heeft een uh, geweldig repertoire. Uh, uh, arrangeur geweest en pianist. En, en uh, bij de, de, de jazz uh, orkest van het concertgebouw. Uh, ja. Begeleiding gedaan. Zit hij daar vast bij? Nee, daar zit hij niet vast bij. Maar speelt hij wel. Metropoolorkest. Uh, kortom, al die, al, die, al, die grote, al die grote orkesten. En hij heeft zijn opleiding gedaan. Bij op het conservatorium. Ja. Bij uh, Rob van Kreeveld oh. en, uh, en Rob van Bavel. Nou, die kennen we. Die zijn vaker geweest. Dus dat, dat is wel, wel heel erg leuk. Hè? Dat, je, dat je dan dat weer terug ziet komen de fantastische docenten overigens hoor. Overigens is het zo dat er zijn ook uh, studenten die bijvoorbeeld uit buitenland komen. Of, of uh, op hele andere plekken ver weg in het land wonen. Die per se naar die specifieke conservatoria gaan. Omdat ze les willen hebben van die pianist. Echt waar? Ja, ja, ja maar dat geldt niet alleen voor pianisten hoor. Dat geldt ook voor uh, andere uh, uh, docenten die, die een instrument uh, buitengewoon goed beheersen. Hè, Martijn Vink is de, de conservatorium, uh, uh, docent. En, en is een heel goed voorbeeld waar echt jonge slagwerkers naar dat conservatorium gaan. Omdat ze van hem les willen hebben. Nou, dan, mooi, dan, dan, dat is mooi. Ja, dat is prachtig. Ja. Daar, daar, daar gaat het ook om. Ja. Dus we zijn blij dat hij daar is. Ja. En hij heeft uh, ook, ook veel, uh, veel getoerd met... met ja, kijk, weet je wat het is? De namen om op te noemen. Waar de man allemaal mee heeft gespeeld. En wat hij heeft gedaan. Ja, dat is een enorme, enorme rij. Dan, dan ben je een half uurtje aan het voorlezen uit eigen werk. Ja, dat, dat schiet niet op. Maar zijn, uh, ja. zijn vrouw is bijvoorbeeld Ilse Huizinga. Een geweldige jazzvocalist en die hebben dan samen uiteraard... Uh, Ook optredens dat uh, ze dus. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik, weet niet, ik weet niet misschien dat ze morgen meekomen. Ik heb geen idee. Oh, ja. M misschien wel. Ja. Uh, dus dat, dat zou aardig zijn, hè, dat ja, ze dan. Ja, ja. Maar goed, daar weet ik iets van hoor. Ik laat het maar eventjes. Uh... Ja, ik heb ook geen idee wat de spellijst is. Weet niet wat ze wat ze gaan spelen. Nee, maar maar hij is... heeft bijvoorbeeld wel gespeeld met, met Rita Reijs en met Lembel en Gretje Kouwveld. En, en ja. uh, uh, Edwin Rutte en Ferdinand hmm. Povel en de Ramblers En tot aan de, de the the the the koninklijke the... militaire kapel ja. aan toe. Hè? Ik bedoel, nee, maar dan ben je van alle markten thuis. Hè? Dan kun je gewoon met iedereen spelen en dan heb je een ongelooflijk mooi repertoire. Hè? Dus daar zijn we dan wel uh, heel erg blij mee ja, dat hij uh, ja. komt. En ja. dat heeft wel ook wel even geduurd hoor, want dat, dat zijn wel muzikanten die het niet gewoon druk hebben. Hè? Die, die op alle plekken worden, worden gevraagd en dus we zijn blij dat hij daar is en dat hij gewoon lekker alleen kan spelen. Ja. En nou, leuk dat hij het... he, komt. Precies, en met de trio uiteraard. Ja. Want de, de, de, de slagwerker... Ja. He, Chris Strik... Die, die is voor de eerste keer... hier nu. Maar... Ja, dat is ook zo'n zo man. Hè? Uh, uh, conservatorium uh, gedaan. En heeft dan zijn uh, uh, drums gestudeerd bij uh, David Weiss en Gerard Jeltes. En dat zijn, dat zijn grootheden ja. op die conservatoria. Ja. Hè? Dan praat je over geweldige muzikanten en dan vind ik het prima dat we een trio hebben die dan de onverdeelde aandacht krijgen. Die dat dan niet hoeven te delen in dit geval met een vocalist. Ja, hè, zelf, of, ja. of een instrumentalist of wat dan ja. ook. Dus ik, ik stel me daar veel van voor. Ja. Ja. Nee, en het trio is? Zeg nog even wie, de, wie het trio... Uh, nou, uh, uh, Erik van der Luyt, uh, Chris Strik uh, Erik van der Luyt, piano, Chris Strik uh, slagwerk en Erik Timmermans uiteraard. Uh, die, die, de, ja, die weer aan die grote bas staat, uh, ja. staat te plukken. Ja. En, en ja, hele Heel leuk dat die, dat die, er, dat die er zijn. Ja. Maar, ik bedoel, die Chris Strick bijvoorbeeld... die, die heeft jarenlang delen uitgemaakt... van de, de vaste groep van Didi Bridgewater. He, dus daarmee de wereld over gegaan. En noem maar op. De, ik bedoel, hij is ook in de voor de kenners is het, een, uh, is het bekend allemaal. Mm -hmm. Voor het grote publiek is het een wat mindere naam dan bijvoorbeeld die wij hier hebben gehad. Hans van Oosterhout of, of uh, Gijs Dijkhuizen of Erik Koger of Rits Landersbergen. Ja, maar hij heeft echt de wereld over getoerd met grote, grote namen. Hè? Ja. Uh, Mark Murphy, Deborah Brown, nou uh, noem maar op. Ja, ja. Dus uh, prima. Ja, ja. Fantastisch concert. Ja. Ja, ja. Ja. Maar overigens moet ik dan nog even wat, wat bijzeggen. Voor wat het Vergeet ik iedere keer. Denk ik, nou, dat moet ik nu ja, niet vergeten. Uh, voor degene die willen blijven eten. Daarna. Uh, uh, zijn er uh, mosselen. En oh. voor degene die geen mosselen wil hebben. Is er een uh, biefstukje. 12,5 euro. Ja. Dus ja. Uh, uh, als iemand zegt van ik wil blijven eten. Of mosselen of biefstuk. Even uh, zelf met Theo in de krocht bellen. En Heb, dan, je uh, van, van nee. Heb je een nummer van Theo? Nee, ik niet. niet. Okay. Nee, maar als, ik wil het niet. Vindt, maar, ja. nou, maar dan weet hij dat en dan... Uh, ik heb het wel, maar ik moet even opzoeken. Nou, dat is Ik, ik, ik, ik weet dat. Ik weet, nee, maar goed. Uh, maar je moet het wel altijd even doen, is uit te vinden. Maar wel even, wel even, ik... even reserveren. Ja. ja. ja. En uh, uh, Hans, heb je al een... Uh, je hebt al een programma hè, voor de volgende uh, maand. Ja. Hè, toch? Ja. Ja. Programma? We hebben... Uh, nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen. We hebben... Uh, ja, zeker. Even denken. Uh, nu is het oktober. Ja. November Gert Wantenaar. daar. Ja. Met twee gitaristen. Uh, de Erik Timmermans uiteraard. Uh, ja. Dus dat, dat is een redelijk grote groep. Hè? En Gert Wantenaar is misschien niet zo bekend bij het grote publiek. Maar dat is de eerste accordeonist van het uh, orkest van Melando. Van Danny Melando. Oh, ja. En dat is een... Kijk, we hadden natuurlijk vroeger uh, Johnny Meijer, ja. een geweldige uh, jazz en, en uh, we hebben nog een, uh, een fantastische jazz in Frankrijk, uh, Giuliano. en, en ja, daar zijn er niet zoveel van. Uh, Harry Mote hebben we gehad, hè? De, de, ja, ja. de grote grijze geitenbreier uh, bij Edwin Rutte, dus die konden ook een geweldig accordeon. Ja. Maar ja, dus we zijn blij dat we weer een instrument hebben. Wat niet zo ontzettend voor de hand ligt bij het grote publiek. Hè? Dan praat je toch over het algemeen over de, de, de blaasinstrumenten en, en noem maar op allemaal. Hè? En gitaar weet ik veel wat. Accordeon is ietsje minder. Maar uh, ja, blij dat hij er is. Overigens, overigens uh, even een uh, sprongetje opzij. Hè, de allereerste jazzplaat die uh, Lee Towers uh, ooit heeft opgenomen. Hè, waarmee hij doorbrak in Nederland bij Willem Duis, heeft hij ooit opgenomen met het orkest van Matt Matthews. En dat was een accordeonist. In Amerika. Leuk. Het Gaat verder nergens over. Even te zeggen. Maar omdat het nou toevallig accordeon is, gaat het laadje accordion open. Dus vandaar, <lacht> vandaar. Ja. Dus wij beginnen morgen om uh, half drie en uh, 15 euro. En iedereen uh, van harte welkom. En, uh, ik, ik, ik weet eigenlijk niet. Is de parkeer, parkeergarage alweer uh, ik weet twee kwartjes van. of is hij nog steeds uh, volle map? Betalen. Ik weet er niks vanaf, Weet jij het? Auto, ik, het ik heb van. ook geen auto, ja, dus ja. ik weet het ook niet. Ja, ik, ik, bedoel ik, je de parkeergarage ja. met het LDC, bedoel Ja, ja. ja. Ik heb het één. was toch uh, in de wintermaanden. Uh, ja. Uh, uh, uh, maar dat is nu nog niet. Nog niet? Ik denk het oh. niet. Nee, nee. Okay. Ik heb er tenminste niks over gelezen. Nou, maar... Oké, okay, dan... prima. Ja. Ja, maakt niet uit. Ja. Dus morgen, ja. morgen hoop ik op uh, veel mensen. Ja. En dan in december... Uh, de Michael Varenkamp. Dat is dan het kerstconcert. Uh, uh, die zingt en speelt trompet. Mm -hmm. Dus daar, daar, dat wordt een hele gezellige boel. Maar wel. Uiteraard. We gaan met je eerst... Spelen en ja, zingen, ja, ja, maar ja. met de kerstconcert ja, is, het het toch toch altijd, is het toch altijd altijd weer ietsje, ja. ietsje anders. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, het ziet er Leuk. om je dan weer te ontvangen om uh, daar uitgebreid over te redden. Ja. Ja zo heel veel tijd meer, want we hebben nog vijf minuten voor de agenda. Oké. Okay. Ja. Oh, maar ik okay. zou nog even een okay. nummer opzoeken van Theo. Uh, oh, van, uh, van Theo. Straks nog even... Oh, ja, ja, ja, ja. Oh, nee, als jullie de agenda doen, dan Ga zoek ik inmiddels het nummer even op. Ja, van Theo. gaan we dat doen. Ja. Dan gaan we ons eventjes uh, als een speer door de agenda werpen. Uh, worpen, werpen, wat is het? En doe alleen maar oktober, want november ligt nog zo ver weg. Ja, ja, nee. nee. Ik ben al ver doorgegaan, hoor, dus we kunnen gewoon... Ja. Uh, Oké, okay, nou, tot en met 30 ja. november kunnen we de zandsculpturen bekijken hier in Zandvoort. En van 5 oktober of nee, wat was het? Ja, het is van 6 tot met 19 november. Tot 19 ja, november. Ja. De expositie van Trio Mosquitos in het Zandvoort. Ja, daar hebben we het net, uh, net over gehad. Uh, ja. Ja. Dan is er uh, ja, vandaag en morgen de kunstkracht van de, van de Beeldende Kunst Zandvoort. Dat is de kunstroute. Hopelijk uh, is het, wordt het weer beter. Uh, uh, dat zijn 39 kunstenaars. En op 14 locaties kan men uh, de, het kunstwerken uh, bewonderen. Ja. En dan hebben we ook nog uh, vandaag en morgen de finale races op het circuit van Zandvoort. En helaas, helaas, het is natuurlijk een beetje regenachtig. Maar goed, dat, is, dat hoort er misschien bij. De durf en doedag van de scouting, ja. de Buffalo's op Duintjesveld van 2 tot half 5. En de leeftijd van 5 tot 17, 18 jaar. Ja, en dan ook uh, de, is er uh, vandaag de Elfstrandentocht. Uh, die start in Bloemendaal en eindigt in Hoek van Holland. En er wordt georganiseerd door de Hartstichting. En het schijnt dat de burgemeester en de wethouder Gert-Jan Bluis ook meelopen. Helemaal doorweekt zullen ze zijn. Ik hoop dat ze een poncho aan hebben. Dat is al best. Uh, Dan hebben we ook nog de Korendag met als thema Meet in Holland. En dat is van uh, half elf tot en met tien. En dat is vandaag hè, in, de, in de kerk. In, uh, in de, ja, in de ja, protestantse Dat is altijd een, altijd een feestje. Nou, morgen nou, ja. hebben we dus Jesse Zandvoort met uh, Erik van der uh, Kuil. dit Of Kuit. ja. En dat is in theater de krocht. En... Uh, het nummer van de krocht, dat is uh, voor de reservering voor een hapje en een drankje. Wat ik, uh, nee, een hapje, wat was het toch? Uh... Moffel of biefstuk. Moffel of biefstuk. Theo Smit, zijn nummer 06-5467-7947. En ik zal het nog een keer herhalen. Pakt u even een pen en een papiertje. Ja, we wachten erop. Ja, u heeft hem. 06 5467 7947. Daar kunt u doorgeven wat u wilt eten als u naar de jazz gaat. Um, dan hebben we op 8 oktober morgen Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel. En dat is van 8 uur s avonds tot en met 11 uur. En dat schijnt erg leuk te zijn. Ja, en dan morgen ook weer het 35-jarig jubileumconcert van het uh, Zandvoors Mannenkoor. Dat hebben we net ook uitgebreid over uh, gesproken in de Agatha Kerk. Aanvang 3 uur, de entree is 10 euro. Uh, te verkrijgen bij de bekende kaashandel op de Krocht, Bruna en bij Sebon in de Kerkstraat. En dan hebben we nog op 14 oktober de DNT finale races op het circuit van Zandvoort. En 15 oktober de classic concerts met I Dream to Dream in de protestantse kerk. En de aanvang is daar om drie uur middags en de entree is vijf uur. Nee, ja. 5 euro, sorry. Ja, En dan springen we even een week verder. En alvast, er is een drive-in bioscoop op het circuit Zandvoort, twee dagen. En daar kun je alle informatie bij de VVV krijgen wat er gedraaid wordt. Of te zien is vvvzandvoort.nl Ja, het is leuk, want dan kun je via de autoradio ja, je, je, het geluid ontvangen. Ja. En ook al regent het, het, maakt niet uit. maakt niet uit, je, je, zit, je zit lekker binnen. Eruit, er <laughs> Nou, de techniek werd vandaag gedaan door jacques Joseph Duijmeijer. De redactie werd gedaan voor Gert Verkuik. En eindredactie door Geri Rutte. De koffie ja, is niet ingevuld. Want we hadden uh, een... self zelfservice. Het nou, is zelfservice vandaag. En de presentatie werd gedaan door Geri Rutte. Ja, een draaier. Dankjewel. En Dankjewel. we bedanken graag Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie. de thee en het water. Ja. En ik zou zeggen, prettig weekend. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. weer.